Het is tien uur, het is Jeroen, je hebt aan met het NOS-journaal. Nederland heeft het aan zichzelf te wijten... dat Europa een totaal verbod heeft ingesteld op pulsvissen. Het vissen met elektrische signalen. Sinds 2010 gebruikten Nederlandse vissers de omstreden methode... onder het mom van wetenschappelijk onderzoek... Terwijl er jarenlang nauwelijks onderzoek werd gedaan. De meeste schepen waren alleen commercieel bezig, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het Europese parlement stemde in januari voor een totaal verbod op pulsvissen. Minister Schouten wees erop dat het wetenschappelijk onderzoek naar pulsvissen nog niet is afgerond en dat de stemming te vroeg kwam. Maar dat onderzoek had al lang af kunnen zijn als Nederland op tijd was begonnen. Formule 1-coureur Max Verstappen is er in de eerste Grand Prix van dit seizoen niet in geslaagd een podiumplaats te behalen. Verstappen begon in Melbourne vanaf de tweede startrij, maar eindigde uiteindelijk als zesde. Sebastian Vettel won de race voor regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. De fin Kimi Raikkonen eindigde op de derde plaats. In Venezuela is José Abreu overleden. De man die kansarme jeugd in de achterstandswijken de kans gaf om samen muziek te maken. Dit muzikale project dat bekend werd onder de naam El Sistema kreeg wereldwijd navolging. Abreu heeft generaties van muzici opgeleid. De bekende Venezolaanse dirigent Gustavo Dudamel was een van zijn studenten. In 2010 kreeg hij uit handen van prins Willem-Alexander de Erasmusprijs. Zijn reputatie liep wel schade op door de nauwe banden... die El Sistema onderhield met de socialistische regering van Venezuela. Abreu was 78 jaar. In Venezuela zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Het weer bewolkt en soms valt wat motregen. In het noordwesten breekt later op de dag de zon door... en het wordt een graad of 11. Morgen eerst zon, later bewolkt en een enkele bui bij zo'n 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Do you watch Zondag met Lubach? I do. Whoops. Zelfs Hillary Clinton kijkt Zondag met Lubach. What the fuck, man. Ik bedoel, wat een fuck, man. <laughs> TV die je niet mag missen. Vanavond 5 voor 10, VPRO, NPO 3, Zondag met Lubach. Zo, nu is iedereen tevreden. Je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid. Cdc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 Jouw stemming, jouw lijf, jouw stijl. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Om nog bekender te worden, sponsort Incentro skateboarden. De enige Olympische sport in Tokio waarbij marihuana straks officieel is toegestaan. Nice! Nu alleen nog even langs de Japanse douane. Incentro, een uh, IT-bedrijf. Veel mensen in ontwikkelingslanden dromen van een eigen onderneming. Help ze met een microkrediet en krijgen er een eerlijk rendement voor terug. Dat kan al vanaf 10 euro per maand. Kijk op oicocredit.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Alleen al tijdens de 25 seconden die deze commercial duurt, wordt er wereldwijd zo'n 292.000 uur aan video gestreamd. Dat is het mooie van internet. Haal ook het beste uit het internet met Access for All. De provider die als beste is getest door de Consumentenbond. Kijk op accessforall.nl voor ons speciale aanbod. Access for All. First class internet. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Het Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, goedemorgen en welkom bij OVT, waarin het vandaag onder meer gaat over de voormalige Libische leider Gaddafi, die daar nu blijkt al lang voor de Russen dat deden, probeerde verkiezingen in West-Europa te beïnvloeden. Niet met internettrollen maar met geld. We bespreken het verhaal van het ministerie van Onfatsoenlijke Zaken, dat in Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog in het geheim door Churchill in het leven werd geroepen. En we halen herinneringen op aan de jaren 80 film Threats over de huiveringwekkende gevolgen van een kernoorlog. Die film wordt nu op dvd heruitgegeven. Gebracht. En hoewel we een radioprogramma zijn, wijs ik u er vandaag toch ook op... dat u op de site van Radio 1 ook nog eens kunt kijken... Normaal gesproken levert dat niet veel extra's no, op. Nou, nou, nou. Valt best mee, hoor. Ja, ik, ik kan Jos dan ook zien en niet alleen horen. Uh, maar verder niet veel extra's. Maar vandaag, in het laatste half uur tijdens het spoor terug... is het beslist wel de moeite waard om dat te doen. Want dan gaat het over de fotografe Maria Austria. En zijn haar prachtige foto's tijdens die documentaire ook te zien. Op de site dus nporadio1.nl slash live. Maar om te beginnen nu eerst naar Londen, naar Westminster Abbey. Het zijn niet de minsten die daarin begraven liggen. Koningen, prelaten, maar ook schrijvers en wetenschappers. En daarom moet de beroemdste wetenschapper van de 21e eeuw er ook bij. Stephen Hawking zal er komende uh, week naast komen te liggen... Uh, naast de collega-wetenschappers Isaac Newton en Charles Darwin. Ja, maar wie bepaalt eigenlijk of je westminster veeig bent of niet? En wie liggen er allemaal precies? Uh, koningen en prelaten, zeiden we net al, maar en ook wetenschappers. Bij ons voormalig Engeland-correspondent Hieke Jippes... Hikke, uh, welkom, goedemorgen. Uh, nogmaals, Hauking komt er dus te liggen. Wie bepaalt zoiets? Um, in dit geval, uh, formeel is het de koningin die uh, daarover uh, dient te beslissen... maar dat is inderdaad alleen maar formeel. In dit geval um, heeft de um, very reverend um, dr. John Hall... de hoogste prelaat in de Westminster parochie... Um, uh, goed begrepen hoe het uh, volksentvinden was, zal ik maar zeggen. Er kwam in het parlement kwamen, gingen er stemmen op... om Hawking toch misschien een Westminster Abbey uh, bij te zetten. Zeer uitzonderlijk. Um, en uh, Dr. Hall heeft begrepen dat het handig was. En die heeft toen besloten dat het inderdaad moest gebeuren. En die heeft daar meteen ook een prachtige reden, formele reden, gegeven. Hij zei, want het, het punt is natuurlijk ook... dat Hawking is um, een, of, of was een overtuigd atheïst. Ja. Uh, zei het minder zo dan, uh, dan Richard Dawkins. Maar um, Hall heeft uh, als verklaring, als rechtvaardiging daarvoor uh, gezegd... wij geloven dat het essentieel is dat wetenschap en religie samenwerken... ten einde een antwoord te vinden op de grote vragen... rond het mysterie van het leven en van het heelal. Zo. En wat komt er eigenlijk te liggen? Wat er komt te liggen zijn, uh, is de as van um, um, Hawking. Uh, die wordt in een uh, urn uh, bijgezet. Dat is al een heel bijzondere um, eer, want uh, Westminster Abbey... Um, kampt uh, vanwege de gewoonte om um, royals en beroemde figuren daar um, achter te laten... met immens uh, ruimtegebrek. Dus um, ashes zijn niet meer bijgezet sinds uh, Sir Lawrence Olivier... de um, acteur daar in 1989 uh, is begraven. Ja, want er is dus een, een, een ruimteprobleem... Um... Hoe lossen ze dat eigenlijk op? En wat wat is de wat wat dat ruimteprobleem is laten we zeggen de oorzaak van een zuinig toelatingsbeleid. Ja, dat kun je wel zeggen. Je kunt nog wel een, een, een plaquette krijgen of een, een gedenksteen. Ik bedoel, er zijn gedenkstenen voor, uh, voor um, Diana en voor um, Churchill. Uh, onder andere, die in feite begraven ligt op Bladen in, uh, in uh, Oxfordshire. Er zijn ook, uh, uh, maar, maar een ruimteprobleem is er in feite al sinds uh, de vroege uh, 19e eeuw. En toen is dus eerst uh, de gewoonte gekomen om tegen mensen te zeggen... Niet meer het lichaam helemaal, maar graag aangeleverd in een urn. Um, en dat gaf ook nog een geweldig doel, Want als je ziet bijvoorbeeld dat Charles Darwin, die is begraven in uh, Westminster Abbey. toen zijn grote vriend uh, en mede-botanist um, Joseph Hooker. Uh, 75 jaar later, graag in de buurt van Darwin begraven wilde worden. Um, um, zei men ook: ja, sorry, alleen asjes was de weduwe zo boos. Die heeft Hooker, Ton en Q begraven. Oké, okay, dus die zegt, ik ga daar niet mee akkoord. Maar als je nou die, die, dat ruimteprobleem... sinds dus eind 19e eeuw alleen nog maar als... er waren ook nog geloof ik mensen die er al op anticipeerden, hè? Die, die dat aan aanzagen komen... die graag in de Westminster wilden liggen... en een heel, heel progressief en zelf met een oplossing kwamen. Nou, um, de dichter, ik wist het ook niet, de dichter Ben Johnson... Hè? dus de dichter uit de tijd van Shakespeare, zal ik maar zeggen... die um, was uh, superbescheiden en die zei... ik hoef niet zo'n grote ruimte, doe mee, maar staande. Uh -huh. Dus die, um, die, is... die ligt uh, op een plek... die neemt Hij staat, een plek, hij staat. Ken van haar. two feet ja. bij two feet in. Ja, ja, maar hij is, hij is rechtop begraven. Rechtop, zeg maar. 60 centimeter ja. uh, um, in het vierkant. Ja. Maar wat begreep ik nou even goed tussen de regels door... net dat mensen als uh, prinses Diana en Churchill daar dus niet liggen. Die liggen daar niet, nee. ja, maar zijn, en, er, worden er wel gememoreerd. En, en een van de, van de pijnpunten van de geschiedenis is... Uh, Churchill ligt er niet, Chamberlain, de appeaser... In München uh, 38 ligt er wel. Zeker, er liggen acht uh, Britse premiers. Uh, dat Neville Chamberlain er lag, vond ik uh, zelf ook verrassend. En ook Clement Attlee, de eerste Labour-Prime uh, ja. Minister. En, en is het denkbaar dat, dat we een gaan wisselen? Dus bijvoorbeeld Churchill naar nou, de Westminster en. Uh, uh, uh, Jam, onze Chamberlain Jam, ergens anders? Alles is uh, mogelijk als je kijkt naar uh, de geschiedenis. Want het blijkt inderdaad dat sommige mensen die daar begraven waren in latere jaren historisch impopulair waren, zal ik maar zeggen. En die werden, um, Cromwell bijvoorbeeld, die werd, uh, op, zijn resten werden over de muur in een put uh, gegooid. Die maar die is later toch weer ja. opgegraven. En er zijn ook mensen die uh, daar, uh, die ja, zou je kunnen zeggen, niet konden beslissen. Of hun nazaten konden niet beslissen. Die liggen er voor een stukje. Zoals bijvoorbeeld David Livingstone, de ontdekkingsreiziger. Zijn lichaam ligt in Westminster maar zijn hart ligt in Zambia. Oké. Okay, yeah. <laughs> en, en ligt iedereen dan nou door elkaar, of is er een apart gedeelte ja. voor Royals en een apart gedeelte voor wetenschap en een apart gedeelte voor politiek? Ja, ze zijn natuurlijk begonnen met hele grote nissen met enorme standbeelden. Hè. Mm -hmm. uh, uh, Toen er nog ruimte zat was. Ja, ja. Isaac Newton ligt dus. Uh, die heeft daar nog een prachtig groot uh, grafmonument. Uh, Darwin moet het al met minder doen. En wetenschappers willen nu allemaal heel graag in de buurt van Um, van uh, uh, Newton of van uh, Darwin liggen. Maar dat is natuurlijk niet altijd uh, mogelijk. Ja. De, de bedoeling is dat um, Hawking in de buurt van uh, Newton wordt gelegd. De bedoeling. En wanneer bedoel gaat dat eigenlijk gebeuren? Want, want hij is maar, nu overleden. Er komt ongetwijfeld binnenkort een uitvaart. Even hoe zit het daar Ja, aan? er is een uitvaarddienst in Cambridge. Want daar zijn verbindenis is natuurlijk heel erg met de Universiteit van Cambridge. En uh, de um, zogeheten memorial service... waarin zijn as dan ook in Westminster Abbey zal worden bijgezet... die is waarschijnlijk uh, in de herfst. Dat is een, een gebruikelijke uh, formule. Oké, okay, de... dus het is onterecht dat ik zei komende week. Ik dacht dat het komende week ja, even nee. zou gebeuren. Nee, komende, dus... uh, komende week is de begrafenis... Ja, de begrafenisdienst in Cambridge. Ja, we eerst nog, dat is goed. Ze maar, hebben kennelijk nog even tijd nodig... voor een goed plekje te vinden voor de, die urn. Vermoedelijk. Nee, maar De formule in Engeland is heel vaak... je hebt ja. in besloten kring... in dit geval is dat voor 500 mensen in Cambridge... maar in besloten kring heb je, heb je het verdrietige gedeelte... en later vier je het leven van iemand... en dan kunnen allerlei mensen toespraken houden... dan komt iedereen toch weer blij gekleed... en blij zo'n memorial service uit. Ja. En nog één ding, want Hawkins komt er nu wel te liggen maar uh, of ook in maar de, de koninklijke familie al heel lang niet meer, heb ik begrepen. Nee, die zijn vanaf... Dat is toch eigenaardig voor zo'n land als Engeland, denk ik dan. Nou ja, die hebben ja. misschien een betere optie, want die... Uh, oh, die willen gewoon zelf niet. Laten zich allemaal bijzetten op Windsor. Uh, in uh, in uh, St. George's Chapel, waar Harry en Meghan ja. uh, in mei uh, gaan trouwen. Die liggen daar. Oh. Of op het kleine particuliere begraafplaatsje bij Windsor, Frogmore. Ja, misschien ook gewoon, verschil in het leven moet ook schil in de dood blijven, want je weet nooit... waar je naast komt te liggen als koning... Hè? of koningin in de, in de Westminster. Dat kan dat, zomaar etcetera, bij daar een heb heide. Je helemaal of zo. Gelijk, en en, en is, denk je dat houken uh, in de laatste is? Um, dat kun je natuurlijk nooit zeggen... Te komen, kijk, die uh, ongelooflijke um, uh, heldenverering, uh, Hawking, is natuurlijk wel iemand die wereldwijd uh, uh, een ongelooflijke ontdekking heeft gedaan, voor zover ik zijn ontdekking begrijp. Als je ziet wat de reacties op zijn overlijden waren. En dat had niet alleen te maken met zijn, uh, met zijn verschrikkelijke ziekte en de manier waarop hij die... Uh, het hoofdboot, maar dat had ook wel degelijk te maken met zijn wetenschappelijk gehalte. Dus ja, het is een mengeling van waardering, maar ook een tikje PR, als ik dat zo mag zeggen, in Ongetwijfeld. deze tijd. Ja, ja. Dus je ziet het er nog niet, je ziet in ieder geval voorlopig geen Engelse man of Engelse vrouw waarvan je denkt, nou die zou ook wel een kans maken. Nee, ik zie wel uh, een memorial service in Westminster Abbey... zoals bijvoorbeeld voor Sir Bruce Forsyth... een bekende um, uh, comediant tv -printing. Presentator. Ik bedoel, dat maakt het dan allemaal weer een beetje minder uh, uitzonderlijk. Iedereen die iemand is, kan uh, met een zekere status tegen Westminster Abbey zeggen... mag mijn memorial service hier zijn. Okay. Maar memorial service met asbijzetting. Ik zie niemand in het verschiet die dat hok -in nadoet. Dankjewel, je wel, OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Oud-president Sarkozy van Frankrijk zit vast. Hij is opgepakt en wordt verhoord. In het geheim zou Sarkozy miljoenen euro's hebben gekregen... van de toenmalige Libische leider Gaddafi. Hij kreeg het geld voor zijn presidentscampagne in 2007... Ja, Mohammed Gaddafi was deze week weer eens in het nieuws. Hij zou flink wat miljoenen hebben gedoneerd aan de verkiezingscampagne van Sarkozy... die in 2007 tot president van Frankrijk werd gekozen. En datzelfde jaar Gaddafi in een tent in de paleistuinen van het Elysée ontving. Ja, maar waarom schonk Gaddafi zo ruimhartig aan Sarkozy? Had de meddok Gaddafi, zoals Regem noemde welgemeend eigenbelang bij deze transactie... Uh, aan uh, bij ons, uh, althans via allerlei lijntjes, uh, Arabist Leo Quarter. Uh, Leo Quarter, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit soort beschuldigingen tegen Sarkozy spelen al een tijdje. Is, is er nu iets nieuws gevonden over die donaties? Is er nou, nieuw het, bewijs? Uh, ja, nou goed, wat, uh, nu is, uh, wat nu duidelijk is geworden... is dat uh, de onderzoekers in, uh, in Frankrijk uh, heel veel waarde hechten... aan de uitingen van een uh, Libanese-Franse zakenman... Ziyat Taki Eddin... die heeft gezegd dat hij erbij was. Toen, uh, uh, weet het... Uh, Gaddafi, uh, of mensen van Gaddafi... Uh, mensen van Sark Sarkozy... Uh, geld overhandigden in drie koffers. Waarin dus... Uh, ongeveer 5 miljoen uh, euro zat. Uh, in briefjes van 200 en uh, 500 euro. En ja, er melden zich eigenlijk steeds meer mensen... op dit moment die, uh, die zeggen van... nou, wij waren er ook bij. Of weten er ook iets van. En een daarvan is uh, de zoon van Gaddafi... die nog in leven is... Uh, Saifull Islam. Oké, okay, dus de bewijslast neemt toe. Maar als we proberen ja. te snappen wat Gaddafi's welgemeend eigen belang zou zijn bij zo'n schenking als dit: um, wat van baat zou hij kunnen hebben gehad of hebben bij de schenking aan Sarkozy? Kun je daar ons iets over vertellen? Ja, eigenlijk moeten we dan terug naar, uh, naar de hele Lockerbie-affaire. Uh, Lockerbie, ja, de Lockerbie-affaire was een, een aanslag op een Penel-vliegtuig... Uh, met een bom, bom aan boord, uh, die ontplofte boven Lockerbie in 1988. En uh, 270 mensen kwamen daarbij om... zowel inzittenden van het vliegtuig als mensen van het dorp Lockerbie... Uh, waarop het vliegtuig neerstortte in Schotland. Gaddafi kreeg ervan de schuld. En, uh, het duurde heel lang, ongeveer tien jaar... voordat uh, Gaddafi de twee uh, verdachten van die aanslag... twee Libische veiligheidsagenten... Uh, uit, uh, uitleverde aan, aan Nederland in die tijd. Want in Nederland werd ze in Kamp Zijs berecht. Al die tijd was uh, Gaddafi een paria. Het land werd uh, gebookeld door de internationale gemeenschap... en niemand wilde eigenlijk relaties hebben met, uh, met, met Libië. Maar na 2002, nadat uh, in feite die mensen waren, waren uitgeleverd en uh, een daarvan werd veroordeeld... de ander vrijgesproken. Die wilde het, uh, het Westen wilde wel degelijk weer relaties met, met Libië. Want ja, Libië van... is gewoon een belangrijk land. Ja, vanwege de olie en... waarschijnlijk dan? Vanwege de olie, vanwege de, uh, de opdracht die eruit voortvloeide maar ook vanwege de uh, migranten die toen ook al vanuit Libië richting Europa kwamen. Uh, om allerhande redenen. We wilden goede relaties hebben met, uh, met, met Libië. En Gaddafi die was er eigenlijk bij gebaat dat hij ook goed ingebed was in Europa. Dat hij goed lag bij, bij de leiders. En hij deed het eigenlijk op een manier dat hij probeerde die leiders aan zich te binden. Gaddafi was er heel slim in. Hij gaf ze iets en nam dan vervolgens iets terug. Ja, en wat, wat in dit dan... geval... Ja, juist. Ja. Ja, van uh, Sark Sarkozy bijvoorbeeld, wat hier aan de hand was... is dat hij baat had bij uh, de verkiezing van Sarkozy in 2007. Er speelde namelijk al een aantal jaar... een uh, onverkwikkelijke affaire in Libië. In Benghazi, was er een uh, Palestijnse arts... en vijf uh, Bulgaarse verpleegkundigen. Die waren ge ge gevangen gezet. Uh, en werden eigenlijk beschuldigd van het feit dat ze 400 uh, uh, kinderen, mensen ook in, in Benghazi hadden be, besmet met aids. Het was een, een beetje een waanzinnige beschuldiging, want, want wie, wie, wie zou dat willen? Maar goed, die mensen werden jarenlang vastgehouden, werden gemarteld, slecht behandeld. En het werd een zaak die Europa heel erg aanging, die de wereld heel erg aanging. Heel opmerkelijk is dat twee maanden nadat Sarkozy... Waar blijk met steekpenningen vanuit uh, Libië de presidentsverkiezingen in Frankrijk had gewonnen, Sarkozy ineens de opening weten te vinden in Libië om die uh, zes mensen, die vijf uh, verpleegkundigen en die Palestijnse artsen, vrij te krijgen. En dat heeft hij gedaan door uh, betaling van uh, um, smartengeld smarte aan, de, aan de slachtoffers. En later blijkt ook door, een, door wapens te verkopen, geavanceerde wapens aan Gaddafi. En ook nog een um, nucleaire re reactor te en, en is er iets uh, over de hoogte, hoogte van het smartengeld bekend? Ja, officieel was het voor mij iets van 260 miljoen uh, uh, euro. Dat is wat, zeg maar, officieel het uh, bedrag is. Maar buiten de boeken is er waarschijnlijk nog wat nee. meer. Dus, dus is het eigenlijk is, is, is Gaddafi een soort... Uh, ziet hij het westen als een soort fruitautomaat. Je gooit er een kwartje in en je krijgt een gulden terug. En dat heeft hij heel handig gedaan. Maar dus je legt uit, het gaat vooral om dat herstel van het imago... waardoor hij die, die actie, die transactie gedaan zou kunnen hebben. Als we nou dat handelen van Gaddafi begrijpen. Je noemt terecht Lockerbie als plek waarin hij zijn imago helemaal naar de donder ging... Maar wat was eigenlijk het programma van, van, van Gaddafi voor die tijd? Hoe was hij eigenlijk aan het slechte imago gekomen? En als ik het goed begrijp, zijn er twee dingen van belang om te begrijpen. Dat hij zichzelf opstelde als de leider van de Arabische wereld... en als de leider van het ooit vernederde, vertrapte Libische volk. Zullen we beginnen bij dat leiderschap van de Arabische wereld... Hoe, hoe hem dat positioneerde als vijand van het Westen uiteindelijk? Ja, dat was in 1969. Toen uh, kwam uh, Gaddafi aan de macht in Libië... door middel van een uh, staatsgreep. En al heel duidelijk was dat de man een enorme geldingsdrang had. Hij, uh, hij wilde eigenlijk uh, Libië aansluiten bij uh, Egypte in de tijd wat onder leiding stond van, uh, van Nasser. En nadat hij nou, de macht had veroverd in Libië... ging hij eigenlijk direct naar Nasser toe en zei van... Nasser, neem mijn land over, want jij bent toch de leider van de Arabische wereld. Nasser had er niet zo'n trek in en toen Nasser een jaar later overleed zag Gaddafi zich eigenlijk als de, de opvolger van Nasser. Als de man die de nieuwe leider was van de, van de Arabische natie. Nou, andere Arabische landen wilden er helemaal niets van hebben. Maar het hele linkse imago van... Uh, Gaddafi, bedoel, we spreken natuurlijk ook over de, over de tijd van de Koude Oorlog, vertaalde zich ook in het feit dat hij een sponsor werd voor allerlei terroristische bewegingen overal ter wereld. Uh, van Polynesië tot, tot Indonesië tot Europa. In Europa steunde hij onder andere de Ira en uh, uh, zelfs de baden groep en allerlei andere groepen. Uh, en dat maakte al heel snel uiteraard dat hij een, uh, een luizende pels werd van, van ja. Europa. We, we wilden hem niet. We wilden niet zo iemand. Ja. Maar goed, Hij Gaddafi was een soort was er... bankier van het wereldterrorisme. Ja, dat inderdaad, want die wilde ook uh, worden gezien daarmee. Maar het was ook een glamour-figuur, een showfiguur. Glamour show Hij joeg ook het Westen tegen zich in het harnas... door bijvoorbeeld de, de oliemaatschappijen die opereerde in Libië... Uh, te nationaliseren. En dat was ook tegen het zere been. Dus de relaties werden al slechter en slechter. En toen, ja, op een gegeven moment... Gaddafi ook werd beschuldigd van bepaalde aanslagen. 1986 een uh, aanslag in een discotheek La Belle in uh, Berlijn. Uh, waarbij onder andere mariniers omkwamen. Amerikaanse uh, mar mar mariniers. Toen, uh, ja, toen was eigenlijk de maat vol. En uh, Amerika startte doen ook met het bombarderen van, van Libië. Nou, dat je nog meer... Ja, kwaad bloed tussen het Westen, met name Amerika en, en uh, Gaddafi. En toen werd het eigenlijk van kwaad tot erger. Ja, en als je nadenkt over... Dus de, de relatie met het Westen verslechtert en verslechtert en verslechtert. Maar wat betekent dat voor zijn positie in Libië zelf? Want hij, hij is dan de, de, man, de gevierde man van allerlei uh, bevrijdingsbewegingen tussen aanhalingstekens ja. overal in de wereld. En in Libië zelf, hoe was het daar met hem gesteld? Was hij populair als held van het Libische volk? Nou ja, voor de Libiërs god, zolang die maar de olieinkomsten uh, zo verdeelde onder de Libische bevolking... dat zij er ook iets aan hadden, dan was je natuurlijk al snel uh, gevierd, laten we het wel zeggen. Aan de andere kant was het een, een dictator, iemand die heel wreed optrad. Maar hij had één belangrijk pluspunt en dat was dat hij eerherstel zocht voor Libië zelf. Je moet nagaan dat Libië is een gemaltreteerd land is. Tussen uh, 1911 en 1943 was het een kolonie van Italië. Italianen hebben enorm huisgehouden in Libië. Een derde tot de helft van de Libische bevolking is of vermoord uh, door de, uh, de Italianen. Dan wel niet uit, uitgeweken. Het land is volkomen vernietigd. En hij wilde eigenlijk rechtzetting van uh, het onrecht wat, wat toen is aangedaan aan de Libiërs. En dat zag je later ook. Hè, toen na de Lockerbie affaire bijvoorbeeld uh, Berlusconi in Italië... Gaddafi uitnodigen voor, voor een staatsbezoek. Dat Gaddafi uh, daar verscheen met op zijn borst een fotootje... van de grote vrijheidsstrijder van Libië, Omar Mochtar. Uh, en voor de Libiërs was het duidelijk. Hij kwam daar gewoon uh, uit naam van alle Libiërs. En ik kreeg het ook nog eens een keertje gedaan... dat Berlusconi uiteindelijk een half miljard uh, euro betaalde... sorry, vijf miljard euro betaalde uh, aan Libië... Als smartengeld geld voor aangedaan leed tijdens de koloniale periode. Ja, dus, en dat deed het heel goed. Ja. ja, maar Leo was het trouwens niet ook zo dat wat, wat nu speelt rond Sarkozy, dat dat tussen uh, uh, Libië en Italië ook gespeeld heeft. Uh, in de, de tijd dat daar die krachtie die bijvoorbeeld toch zat, die corrupte sociaaldemocraat. Ja, dat, dat er ook uh, allerlei ook banden de... waren, financieel ook met Libië? Zeker, zeker. En, en, en Berlusconi en Gaddafi. Uh, persoonlijk zelfs, ze hadden ook via allerlei uh, ja, uh, front onder ondernemingen... via allerlei fronts, hadden ze ook gemeenschappelijke uh, belangen. Uh, zakelijke belangen. Ja. Dat is uh, niet heel onfris. Maar wat natuurlijk toch een beetje een raadsel blijft achteraf gezien is... Lockerbie en het hele verhaal wat je nu vertelt over die, die terroristenleidingschap... Leid wat, wat Gaddafi zich eigen maakte. Hoe is het toch eigenlijk mogelijk dat hij weer een normale... Waarschijnlijk een normale relatie met het Westen heeft gekregen. Heb je dat, Naast de olie is er nog een andere verklaring? Natuurlijk, er zijn meerdere, meerdere ver verklaringen. Ik bedoel, Libië is gewoon erg belangrijk strategisch gezien... tegen de olie voor Europa, voor de werkgelegenheid. Dat levert baan op, we leveren ook wapens aan, of leveren de wapens aan Libië. Daarnaast was het ook zo, in 2001 hebben we natuurlijk de aanslag gehad in Amerika... ...waarbij Al-Qaeda werd uh, ja, wereldvijand nummer één. En... Uh, Gaddafi hielp, hielp daarmee, Ik bedoel, de CIA bijvoorbeeld. En, uh, die heeft ook de nodige verdachten laten verhoren... tussen aanhalingstekens, in Libië. Uh, Al-Qaeda verdachten. Het was gewoon een bondgenoot van ons... in de strijd tegen het uh, terrorisme. Precies. Dus, dus, uh, ja. dat, dat was erg, erg belangrijk. Maar met name ook die economische belangen... bijzonder belangrijk. Ja, maar die bondgenoot is uiteindelijk wel laten vallen. Hoe, hoe, hoe zit dat ja. dan precies? Hoe is die, die, die omslag tijdens de Arabische Lente? Omdat zowel Berlusconi als uh, Sarkozy in feite chantabel werden gemaakt door Gaddafi. Dat is een man die uitstekend wist hoe je iemand moest uh, binden aan je en, en chantabel moest maken. Dus op het moment dat in 2011 de volksopstand uitbreekt tegen Gaddafi... is vrijwel direct dat de Britten en de Fransen aandringen op uh, uh, militair uh, interveniëren in Libië. Uh, en dat leidt ertoe dat die uh, resolutie die door de Veiligheidsraad wordt aangenomen, opgerekt wordt tot uiteindelijk regime change en de dood van Gaddafi. En later is ook gebleken dat Berlus Berlusconi bleek in 2013, uh, net voordat hij uh, premier af was, opdracht had gegeven aan de Italiaanse Veiligheidsdienst om Gaddafi uit de weg te ruimen. Of althans uit de weg te laten ruimen door de rebellen de juiste informatie te geven over waar Libische leider zich op dat moment bevond. Ja, dus dit was de olifant in de Kamer van het Westen... en het, was, het kwam ze heel goed uit dat ze die, laten we konden zeggen, elimineren. Dat is misschien de conclusie. Dat is zo, oh ja. Hij had zijn uh, uh, nut gehad voor ons en toen moest hij eigenlijk weg. Ja, nou Leo Kwarden, dankjewel voor deze toelichting. Ja. En, uh, nou ja, veel plezier weer in Giethoorn, hè, want daar verblijf je toch? Ja, dat klopt. Ja, ik zit hier in een uh, schitterend Giethoorn. Hartelijk dank. Colin van Alexander Munninghoff. Een van de eerste Engelse boeken die ik ook daadwerkelijk in het Engels las was On the Beach van Neville Shoot. Ik was 18, de Cuba-crisis van 1962 lag eraan te komen, en omdat iedereen begon te praten over de mogelijkheid van een atoombommenoorlog, het klinische woord kernoorlog bestond volgens mij toen nog niet, wilde je wel eens wat meer weten over wat er bij zo'n oorlog allemaal kwam kijken. En On the Beach werd aangeprezen als een visionair boek in deze materie. Nou, ik heb het geweten. Toen ik het boek uit had, was ik ten prooi aan diepe neerslachtigheid... en rolde mij de tranen onstuitbaar uit de ogen. Dat hele beeld van een wereld die tot aan de evenaar... compleet verwoest en levenloos was gemaakt... doordat Rusland en Amerika niet van elkaar konden afblijven... kwam mij als dermate realistisch voor... dat ik het alsnog betreurde dat mijn ouders een paar jaar eerder... niet naar Nieuw-Zeeland geëmigreerd waren... wat ze wel van plan waren geweest. Want in het boek van Shoot konden de bewoners van het zuidelijke halfrond nog geruime tijd doorleven... alsof er niets gebeurd was, totdat vanwege de wet van Buis ballot dat werd niet zo expliciet genoemd, maar ik als oplettende scholier wist dat natuurlijk. Enorme besmette wolkenpartijen de evenaren overstaken staken en richting het vijfde continent afdreven. Zodat Australië en de omliggende eilandgroepen uiteindelijk ook de klos waren. Met de indianen van vuurland als laatste levende aardbewoners. Al fantaseerde ik er al lezend bij dat er heus wel iets op gevonden had kunnen worden. Als die regeringen maar wat strijdbaarder waren geweest. In plaats van meteen met gratis zelfmoord pillen te komen. Maar wat me het meest trof was de beschrijving die Shoot gaf van grote steden aan de Amerikaanse westkust, die door een Australische verkenningsduikboot werden bezocht. Een monstrueuze apocalyps waaruit elk leven geweken was. De Golden Gate Bridge, vermorzeld als een luciferdoosje. Complete clusters wolkenkrabbers weggevaagd. Toen in 2001 de beelden van 9-11 op de tv kwamen, had ik het allemaal al gezien in mijn dromen die me nog lange tijd bleven achtervolgen. De film Threads, die nu als DVD verspreid gaat worden in een kennelijke poging om de wereldbevolking opnieuw te doordringen van het rampzalige postnucleaire bestaan dat ons eventueel te wachten staat, heb ik in de tijd ook gezien. Het was vlak voor mijn afreizen in 1985 naar Moskou, waar ik correspondent zou worden. Je ziet in die film hoe de Engelse stad Sheffield door een atoombom getroffen wordt, hoe de mensen in dolle paniek reageren, welke enorme schade er wordt aangericht. Er zijn sindsdien veel overtuigende rampenfilms gemaakt met vuurstormen en tsunamis en reuze monsters tegen een gerobotiseerde science fiction achtergrond. Maar toch is threads in mijn geheugen blijven hangen, juist doordat het een gewone middelgrote stad betrof waarin gewone mensen van iets onbeheersbaars de dupe worden. Ik ging naar Moskou, de stad van de nucleaire boosdoeners... met onder meer als doel na te gaan... wat voor mensen er in de Russische militaire top zaten. Zouden die zo kortzichtig zijn dat ze in staat waren... de mensheid zichzelf en kluis dermate in het verderf te storten? Veel verder dan een paar subtopgeneraals kwam ik niet. Tot die keer dat onze defensieminister Relus Terbeek... in Moskou op bezoek kwam bij zijn collega Dimitri Yazov. Relus vertelde mij het volgende verhaal. Ik kom een enorme werkkamer binnen. Aan het eind staat een enorm bureau... met daarboven een enorm portret van Lenin. En daarachter Jazov, ook al enorm. Hij staat op, loopt op me af en brult... Aha, Galandia, Nederland. Waarna hebben bij mijn elleboog gepakt... en meetroont naar een globe in de hoek van de kamer. Hij legt een hand als een kolenschop... op het stuk dat Rusland weergeeft en brult... "Russia!" Dan loopt hij helemaal terug naar zijn bureau. haalt uit een la een vergrootglas. komt terug en begint omstandig de wereldbol af te zoeken. turend door die loop en quasi vertwijfeld roepend: Galania, Gdzie Galania, waar is Nederland? Ik heb dit verhaal altijd als iets geruststellends ervaren. Een Russische defensieminister, die op dit niveau zulke grapjes uithaalt... heeft een simpel boerengevoel voor humor, dat hij graag toont... en zal tegelijkertijd de werkelijke ernst van de situatie onderkennen... als die zich voordoet. Die gaat niet zomaar met bommen smijten. Maar ja, Yazov is van de goede oude tijd. Of de superstrakke draafganger Sergei Shoigu... een Aziat uit het onherbergzame Tuva die inmiddels openlijk geprezen wordt... voor zijn succesvolle operatie op de Krim in 2014... tot een dergelijke bonomie in staat is, moet nog afgewacht worden. Laat staan zijn vertrumpte collega's aan de andere kant van de Oceaan. Ja, uh, Alexander Munninghoff, bedankt. Even een vraagje voor de goede orde. Je weet zeker dat dat verhaal van Rillers de Beek geen zeilstraatje was? Geen wat? Zeilstraatje Zelfstraat. was... Ik versta het nog niet. Dat het verhaal van Terbeek ja. geen zeldstraatje was. Oh, een zeldstraatje. <laughs> ik moet er nog even aan wennen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik mocht met hem meelopen. Hij zei: Wacht jij er maar even hier Want ik was enigszins bevriend met hem. en zo. Nee, nee, nee dat weet ik Akkoord. zeker van niet. Nee. Heel goed, dank je OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Yeah. Winston Churchill, zo ging hij nog een tijdje door... in een van de meest memorabele redes die hij tijdens de Tweede Wereldoorlog gehouden heeft. Een reden waarin hij overigens niets zei over de geheime guerrillaoorlog oorlog die hij op dat moment ook nog eens voerde in heel Europa. En voor het voeren van die geheime oorlog... had hij een even zo geheim ministerie in het leven geroepen. Het ministerie van onfatsoenlijke oorlogsvoering. En dat is ook de titel van het boek van Giles Milton... dat we nu gaan bespreken... en dat onlangs in het Nederlandse vertaling is verschenen. We hebben nu Churchill-kenner Felix Klostergast... schrijver van het boek Winston Churchill, Vader van Europa. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, het ministerie van onfatsoenlijke oorlogsvoering. De Engelse titel vond ik eigenlijk nog mooier. Churchill's Ministry of Ungentlemanly War. Warfare. Dat is net <laughs> nog iets mooier dan onfatsoenlijk, vind ik. Maar leg eens uit wat dat precies was, een gentlemanly warfare... Ja, uh, oorlog voeren op een manier die meer met sabotage te maken had... dan met uh, divisies schuiven op een landkaart. Uh, en dat is precies waar Giles Milton over schrijft. Zijn boek is eigenlijk een soort uh, highlight reel van uh, Britse spionnenacties... waarmee de geallieerden werden geholpen in hun strijd tegen de nazi's. Ja, ja, ik begrijp uit het boek ook dat het zelfs een beetje geïnspireerd was... op de manier waarop de Britten zelf bestreden werden in Noord-Ierland. of in Ierland. Een beetje wel, ja. Want ja. Die, die, de, zeg maar de leider van dit ministerie... Moet je even tussen aanhalingstekens zetten. Want het was natuurlijk geen echt ministerie. Het was gewoon een speciale eenheid die geheim was. Uh, maar die werd geleid door een man die heette Colin Gubbins. En uh, Colin was een, uh, een beetje een Schotse rouwdouwer. Een Noorse een Norse man. Een vechtersbaas. Een ook vechtersbaas, die? Ja. absoluut. Uh, die het had geleerd in de Eerste Wereldoorlog. Maar daarna zijn militaire carrière heeft uitgebreid... in het Engels-Ierse conflict tussen 1919 en 1921. En daar had hij met Sinn Féin en de Ira en zo te maken gehad. Juist, ja, hij had ja. tegen de Ira gevochten. Hij uh, dacht, ja. wat zij kunnen, dat kunnen wij ook. Precies, precies. Ja. Goed. Er uh, waren trouwens ook mensen die vonden dat het niet kon. Hè? Churchill was wat dat er gaat. Uh, wel de man die het doorgedrukt heeft dat het ook mocht. Nou ja, Churchill was natuurlijk een bewonderaar. Misschien een van de leukste dingen die je over Churchill kan zeggen... is dat hij uh, enthousiast werd van dingen. Dat hij vindingrijk was. Dat hij een bewonderaar was van innovatie. Uh, en daar zelf ook aan deelnam. Hè. Churchill was een van de bedenkers van de tank, zoals we die nu mm -hmm. kennen. Uh, in de Eerste Wereldoorlog was hij namelijk ook al een groot staatsman. Ja, maar, maar hij was bijvoorbeeld ook een liefhebber van het gebruik van gifgas... begrijp ik uit het boek. Nou, dat... Hij uh, ging wel ver, bedoel ik... Uh, nou, dat, dat, ik bedoel, Charles uh, Milton wat is, een, is een journalist die net echt een fantastisch boek heeft geschreven. Ja. Maar uh, de verleiding om Churchill wat eenzijdig neer te zetten is natuurlijk ook groot in zo'n boek. Ook omdat Churchill eigenlijk helemaal niet zo'n grote rol speelt in het boek. Uh, dus hij wordt neergezet als een alcoholist. En iemand die mindere volken met gifgas wil uh, verdelgen. Uh, dat is een van de hardnekkige Churchill mythes die nu weer uh, naar het oppervlak komt. Uh, net nadat Darkest Hour zo'n succesfilm is geworden. Uh, Churchill had het altijd over, over traangas, niet over gifgas. Maar dat is het citaat dat altijd wordt weggelaten... als het hierover gaat, over zijn mema. Hij bedoelde 1990. niet het mosterdgas wat in de Eerste Wereldoorlog werd gebruikt? Nee, nee, nee. daar had hij het niet over. Oké, okay, goed, Laat, laten we naar dat ministerie zelf gaan. Je zei het al, die, die, die, die Gubbins uh, uh, was de grote uh, man die daar, de, de vechtersbaas die erachter zat, maar de, de Denker die erbij zat, de tweede man uh, die een grote rol speelt in het boek, is een uitvinder die zich in de eerste plaats bezighield uh, voor die tijd met het ontwerpen van caravans. Klopt, hoe, zo, hoe, hoe, hoe kwam hij daarbij terecht? Zo had hij zich in, in ja. de kijker gespeeld, uh, in zijn woonplaats uh, uh, zijn in Bedfordshire. Hij had een uh, oude Canadese Buick, die van Koning Edward VIII was geweest. En daarachter hing een futuristische caravan. Waar heel veel in paste. Er paste wel drie bedden in. Uh, dus er waren wat andere uh, Britse plakkie uitvinders. Die hem geweldig vonden. Hem zagen als een soort icoon van uh, de uitvinder. Uh, in de jaren dertig. Uh, en zo is hij betrokken geraakt bij andere projecten. Die wat schadelijker waren dan alleen het ontwerpen van een caravan. Uh, bijvoorbeeld de mijnen. Uh, die zo konden drijven. Dat als je ze in de Rijn losliet, uh, Dat ze eventjes een stukje mee zouden gaan met het water. Dan zich zouden. Uh, vastkleven aan een schip... en die Duitse schepen zo zouden opblazen. Dus dit was een uh, manier van sabotage... waar deze Clark de Britten enorm mee heeft geholpen. Ja, ja. En, en dat, dat soort ideeën, dat vond... Uh, die Gubbins vond dat prachtig en Churchill ook, hè? Die Gubbins vond dat, vond dat echt prachtig. Dus die heeft die Clark aangebonden. Uh, en dat... Ja, dat, dat onfatsoenlijke ministerie dat Churchill had verzameld, dat was eigenlijk een verzameling van zes belangrijke mensen en een mix van uitvinders, uh, militaire leiders zoals die gubbins en trainers. Dus zeg maar uh, die een beetje een soort van terroristenscholen erop nahielden. Uh, in Schotland met name, waar ook mensen uit het verzet, uit uh, het Europese vasteland werden getraind om hele belangrijke sabotageacties te ondernemen. Ja, want echt honderden mensen uit allerlei landen werden daar dan opgeleid. En je, ja. Jij noemde dat een soort terroristschool. Ik moest er ook een beetje aan denken. Als je leest wat ze allemaal leren, het mensen het, het, het, het, het, het, het, het, doodmaken met messen, het plaatsen van bommen, uh, ja. het, noemt het allemaal. En het ging ook op. echt over intimidatie. Ja. Hè? Ik bedoel, ja. het, daar hield het niet op. Uh, een van de trainers was de grote meester van wat ze dan noemden Silent Killing. Dus die ging dan allemaal uitleggen hoe je die met een mes iemand helemaal uh, in het geniep uh, om kon leggen. Uh, en het doel was dan, als je eenmaal een man kruisgevangenen had... Om, ook om hun ballen eraf te snijden... en die aan de bomen te hangen in Kent. Ja. Uh, dus, ik bedoel, dat, het, het, het waren geen uh, uh, fijne maar, jongens. Maar heeft het het verschil gemaakt? Hoe, hoe cruciaal of hoe belangrijk was dit? Of niet eens ministerie, maar, maar clubje. Ja. Uh, hebben ze iets gepresteerd wat, waarvan je zegt... Anders hadden we de oorlog of het Westen de oorlog niet gewonnen. Nou, hoe, het is, hoe belangrijk was het? het? is denk ik, uh, je moet het cumulatief zien. En laat ik twee dingen noemen die denk ik wel belangrijk zijn. Die deze uh, guerrilla strijders hebben gedaan. Die wel belangrijk waren voor het verloop van de oorlog. Eentje is denk ik het uh, ondermijnen van de Norsk Hydro. Uh, dus waar, de, waar Hitler bezig was met zijn zwaar water. En de enige plek waar hij dat had, en zwaar water, is nodig om een atoombom te maken. Ja. De meeste historici zijn het erover eens dat als deze saboteurs die Norsk Hydro niet hadden waterkrachtcentrale had in uh, Noorwegen. Ja. Precies, die hebben, die hebben al dat zwaar water eruit laten lopen door een rotswand op te klimmen en vervolgens uh, die hele installatie op te blazen. Dat Hitler dan misschien wel genoeg zwaar water had gehad om een atoombom nog voor 1945. Te maken. Dus dat is echt een belangrijke ja, dat, dat bijdrage. Dat valt behoorlijk overtuigend. Ja, ja. En er is dus nog meer. Er, er, is, er is absoluut uh, nog meer. Ik denk dat een uh, hele belangrijke ook is het opblazen van de Normandië-droogdok. Namelijk, dat was de enige plek uh, waar de Teerpits, uh, een hele, hele belangrijke boot voor de uh, Duitsers, kon onderhouden kon worden. Uh, en uh, door die droogdok ook uh, omver te blazen, door zeg maar, in die droogdok te varen en het op te blazen met een speciale bom die, die Clark daarvoor had ontworpen, kon de Tirpitz, die in Noorwegen lag, nooit mm -hmm. de Atlantische Oceaan opvaren. En dat was een van de belangrijkste doelen van Churchill... en ook de Amerikaanse oorlogsleiders. Uh, die wilden dat, dat die boot van de Duitsers niet uh, deel zou worden van de strijd. Uh, ja, omdat dat, dat was een heel geavanceerd schip. Precies. Ja, wat natuurlijk een van de meest spectaculaire dingen is geweest... die die mannen ook gedaan hebben. Dat is uh, de aanslag op Heydrich. En dat was ja. ook met een... Uh, Speciaal ontworpen granaat door die Clark ja. in de vorm van een soort thermosfles. Klopt, Hoe het was dat Eigenlijk een ja? soort anti-tank mortier. Uh, en de Britten hadden twee Tsjechen opgeleid uh, om uh, deze Heydrich, die de, de Rijksprotector was van Moravië en Bohemen, dus echt een van de meest gruwelijke naties die daar kwam. Hij werd uh, volgens mij de slachter van Praag genoemd. Uh, die was er al allemaal mensen aan het omleggen. En die hadden uitgevonden, die twee Tsjechen... met training van de Britten... Mm -hmm. dat die Heidrich altijd hetzelfde rondje maakte... in zijn zwarte Mercedes. En dat hij op een gegeven moment een stukje langzamer ging... en dat zijn beschermauto's dan nog om de hoek waren. Dus wat die twee Tsjechen deden... met hulp van de Britten... met die bom die Clark had gemaakt... is die gooiden ze op de achterkant van zijn auto... Die bom ontplofte en die hele auto, al het staal en al het stof dat in die, in die, uh, in die zetel zat, kwam het lichaam van Heydrich binnen. Dus Heydrich stapte bebloed uit die auto uh, en is overleden aan de infectie. Uh, van het staal Wat het ik metaal. zo leuk vind, Felix Klos, als je dit vertelt... dat kunnen de mensen die op de website meekijken ook zien... heb je altijd uh, wat lichte pretvonkjes in je ogen. Ja. Uh, <laughs> maar goed, dat, dat kan gebeuren. Ik, mag ik even iets ja. aan Hieke Jippes vragen? Want die zit naast je, uh, Engeland-correspondent. Dit verhaal over dat geheime ministerie van Churchill... is denk ik nooit algemene kennis geweest in Engeland. Ik ken het in ieder geval niet. Maar ik ken natuurlijk wel alle verhalen over geheime operaties... of alle verha veel verhalen over geheime operaties... die er tijdens de oorlog zijn geweest... en die dus door Churchill moeten zijn. Um, goedgekeurd destijds. En ik denk ook meteen bij het verhaal van Felix A. aan Ian Fleming en James Bond. Dat is natuurlijk gebaseerd op dit soort... Hè? Ian Fleming was... Uh, die, die zat in de geheime dienst, was een ex-pion. Dus uh, dat begrijp ik heel goed. En ik denk ook aan al die heldhaftige... Um, Engelse uh, zwart-wit propagandafilms. die we zo ja. uh, die we op treurige zondagmiddagen. in Londen althans, de maar, BBC toe voorgeschoteld maar, kregen. Als dit wel bekend was geweest. dan had Churchill gewoon wel een plekje in de West Westminster gekregen. Hij wordt. Ja, hij is in ieder geval. onlangs verkozen tot beroemdste Brit. in een poll van de BBC. Dat wel. Ja, ja want Fleming komt er ook nog even voor. Hè? Dan niet Ian Fleming, maar zijn broer. Die heeft ook een rol gespeeld bij dat ministerie. Peter Fleming was inderdaad ook een, een saboteur. En een van de mensen die betrokken was bij de Auxiliary Units. Dus dat was zeg maar Britse verzet die zich voorbereidde op de Duitse invasie. Er wordt ook gezegd dat James Bond zelf uh, uh, gemodelleerd is... op deze Colin Gubbins die wij eerder bespraken. Dus dit lijkt me goed. Maar ik wilde daarbij ook nog wel zeggen dat het denk ik maar goed is... dat Churchill toch in Bleden ligt. Want dat is gewoon op een steenworp afstand van zijn geboorteplek. Ja, dus, en, en daar weet Hieke alles van. die ja. heeft op het landgoed van Churchill gewoond. Precies, daar he? ja, ja, ja, ja, nou, hebben wij het samen over ja. gehad. Ja, ja. Ja, zeker. Ja, goed. Want nog, nog even weer ter terugkomt op dat ministerie. We hebben nu een paar dingetjes genoemd, maar overal in Europa, van Griekenland en Italië tot in uh, Scandinavië toe, uh, zijn kleine aanslagen, guerrilla-groeperentjes bezig geweest met het opblazen van uh, uh, viaducten, uh, uh, treinen, noem maar op. Uh, dan komt op een gegeven moment, he, tot vlak voor de bevrijding, toe, komt de bevrijding. En die Gubbins denkt dan, we, he, we kunnen zoiets nog wel gebruiken. Maar Churchill denkt dan, zegt dan, nee, uh, we gaan die dienst opdoeken. Klopt. Ja. Ik bedoel, uh, zelfs voor Churchill... en er was nog een beetje de hoop dat hij als conservatieve premier... en als protector eigenlijk van deze uh, mensen dat toch nog wel voort zou willen zetten. Maar Churchill ja. werd niet verkozen in 1945, dus dat was sowieso al van de baan. En later schreef hij zelf ook in 1946... dat er in vredestijd toch niet echt plek was voor zo... Ja, haast terroristische organisatie, ja, uh, dus dat uh, ja, die, die organisatie die stierf een beetje in een, een, een stille dood, net zoals dat het stil was gebleven tijdens de oorlog. Ik vind het wel gepast eigenlijk, ja. Maar het grappige is wat ik dan ook in het boek lees, is dat de Amerikanen halverwege de oorlog uh, komen kijken bij die organisatie en er een kopie van gaan maken, mm -hmm. en die kopie leeft wel voort. Ja, maar dat is de CIA. De CIA geworden. Ja, dus je kan eigenlijk zeggen, Churchill. Is eigenlijk via een omweggetje de grondlegger van de CIA geweest? Of ga ik nu te kort door de bocht? Nou, het is een beetje kort door de bocht. Maar ik, de, maar ik denk wat wel heel interessant is... is dat Churchill na de Tweede Wereldoorlog... natuurlijk ook een heel belangrijke rol heeft gespeeld... in de vorming van hoe wij Europa nu kennen. En daar speelde de CIA ook een grote rol bij. Dus Churchill bleef in contact... met de belangrijke oprichters van de CIA. En die hebben uh, heel veel geld besteed... aan het helpen van de Europese beweging. Uh, en dat is, uh, heeft toch wel geleid tot wat we nu de Europese Unie noemen. Goed. Felix Vlos. En wie uh, daar meer over wil weten, lees het boek van Felix Sloss. <laughs> dat bedoel je toch eigenlijk? <laughs> dat heb ik niet gezegd. Nee. Ja. En dat andere boek, Onfatsoenlijke Oorlog, Voering Aanrader? Het is een aanrader. Het is uh, heel erg leuk geschreven. Het is vaak kort door de bocht, maar ik zou het absoluut lezen. Goed. Uitgegeven bij Karakteruitgevers. in het boek van Felix Sloss. Churchill, Vader van Europa, is uitgegeven bij Hollands Diep. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. The most widespread danger is fallout. The time has now come to make everything ready for you and your family in case an air attack happens. A quiet good. Attack on it. me. Attack on me. Bloody hell, ja. Yeah. Uh, een BBC-trailer van de film Threads. Uh, Alexander Munninghoff noemde het net ook al even in zijn column. Een film uit 1984 over het uitbreken van een nucleair conflict... tussen Rusland en Amerika. De kernwapenwetloop is dan nog volop aan de gang. En de BBC probeerde met deze film de kijker zeg maar, voor te lichten... over een postnucleaire wereld. Een angstaanjagende film die een generatie Britten... nog in het geheugen gegrift staat. Uh, wij hebben nu Dan Hesler Forst uh, aan de lijn. Uh, dan, je hebt die film, uh, ik geloof, nu ook weer opnieuw bekeken. Ja, dat klopt. Hey. Uh, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Uh, uh, ik heb het al een beetje gezegd: film over een, uh, een, een, een atoomoorlog. Uh, yeah. En in dit geval zie je dan specifiek hoe het zich afspeelt in Engeland. Hè? Ja, dat klopt. Echt maar op lokaal niveau, echt. Dus van een dorpje en dan ja, wat gebeurt er in het dagelijks leven als er een uh, atoombom op uh, Engeland zou vallen? Ja, en, en het is niet als een spektakelfilm... maar het is als een soort documentaire. Bijna wetenschappelijk gedaan, begrijp ik. Ja, bijna wel. Het is ook, je ziet uh, wat er zich in de wereld afspeelt in die atoomoorlog. Dat zie je eigenlijk alleen maar via televisiebeelden. Dus wat mensen op tv kijken wat ze op de radio horen. Ook de, ja, de ergernis en frustratie van, ja, worden we wel juist geïnformeerd? Dus je ziet het heel erg op het microniveau zich afspelen. Maar ja. be begrijp ik nou goed dat ze er eigenlijk niks van merken? Ze zien op televisie dat er een atoombom of dat er iets aan de hand is? Zelf merken ze nergens wat van? Nee, nee, nee ze, ze, ze merken het zelf heel goed. Maar uh, wat je normaal krijgt in een Hollywood-film over zoiets en ook over veel oude televisieproducties, is dat, je, dat, dat ze proberen om het zo spectaculair mogelijk in beeld te brengen. Dus New York City die kapot wordt geblazen, uh, de, de Big Ben die omvalt, dat soort dingen. En hier zie je, zoals je het, nou ja, als je in een klein plaatsje in Engeland zou wonen, dan zie je, nou, wat gebeurt er nou na drie maanden, na een jaar, na tien jaar, op het moment dat er een atoomoorlog plaatsvond. en de, wat, wat voor vernieling dat allemaal teweeg brengt. Ja, maar je ziet ook wel he, de, de paniek, het gegil, het geren, dat soort dingen komt er ook wel in voor. Ja, ja, ja, ja maar en... dat, is, dat, dat is op momenten en je ziet vooral de, de langere nasleep van wat er gebeurt. En dat maakt het onvoorstelbaar beklemmend. Maar de, de film gaat dus eigenlijk over de ontreddering. Dus het is niet zo dat je, wordt, uh, je kunt ergens schuilen in een keldertje of onder de trap. Het gaat vooral over de voortdurende ontreddering. Begrijpen we dat goed? Nou ja, het is uh, als, als uh, onder het, onder het uh, Reagan en Thatcher bewind in de jaren tachtig. Het was een heel agressief bewind. De Koude Oorlog die werd helemaal opnieuw tot leven ge ge ge gewekt. En Hollywood speelde daar een hele belangrijke rol bij. Het idee dat je met een wapen loopt dat het echt ging om wie de stoerste was. En wie de grootste, nou ja, met het grootste machtsvertoon. Uh, en hier laat ze zien van ja, dat is geen, het is geen spelletje. Het is, het, het is iets wat, uh, wat de wereld eigenlijk terugbrengt tot een soort middeleeuwse staat. En dat, dat gaat niet in één klap, maar dat gaat uh, stap. Gewijs over de loop van vijf of tien jaar. En ja, mensen om je heen, die worden ziek uh, vallen om en uh, het is een heel erg ontluisterende uh, ja, soort van gedramatiseerde documentaire. Ja, want het komt er eigenlijk op neer van hoeveel schuilkelders je ook hebt en hoe je ook hebt voorbereid. Uh, je kan je hier niet op voorbereiden. Dit is. Dit is uh een catastrofe. Ja, ja, ja. Ja. ja, precies. De Amerikaanse duck-and-cover-retoriek. Ja. Kruip maar onder een stoel of onder een tafel, dan kom je er wel. Nou, dat, dat, dat, ja, je ziet hoe wat, wat voor een leugen dat is als je naar die film kijkt. Ja, want in Amerika is in, in diezelfde tijd toch ook een soort gelijke film geweest: The Day After. Is, is, is die dan heel anders wat dat dan gaat? Nee, dat is eigenlijk uh, van hetzelfde laak een pak. Die is een jaar eerder verschenen. Ook een televisiefilm. Ook een onvoorstelbare impact gehad. Uh, ja, ook op het, uh, een film die op een heel realistische manier... eigenlijk laat zien uh, wat een, uh, een atoomoorlog teweeg kan brengen. Ja, dus de, twee jaar daarvoor was ook het uh, stripboek... When the Wind Blows uitgebracht. Dat is een bestseller van Raymond Briggs. De term een graphic novel bestond toen nog niet. Maar uh, zo zou je hem tegenwoordig duiden. Hij ja, gaat eigenlijk over een, een, een oud echtpaar dat uh, in het uh, platteland... Van Engeland leeft en die geloven alles wat ze op de radio horen... en denken een beetje, dit is net zoiets als in de Tweede Wereldoorlog... we redden het wel als we de instructies volgen. Uh, ja en, en we zien ze langzaam aftakelen en doodgaan. Uh, ja, Het is ook een, een heel deprimerende uh, ervaring. Maar ook weer bedoeld om de realiteit van wat een kernoorlog zou zijn... om die uh, naar een uh, dramatische vorm te vertalen. Ja, en heb je een, een verklaring of een idee hoe het komt... dat juist in deze tijd er kennelijk een soort hoos ontstaat... aan het uh, films en boeken over... Hoe een, een post-nucleaire wereld eruit zal zien. Ja, absoluut. Met de verkiezing van Thatcher in 1979 en Ronald Reagan in 1980, krijg je in Engeland en Amerika een politiek beleid wat enorm investeert in die wapenwetloop. Wat enorm, ja, eigenlijk loopt te pochen. En Reagan die het heeft over een evil empire die verslagen moet worden. Dus er wordt flink, ja, er wordt flink aan de, de, de met dus flink veel wapengekletter gecreëerd. Ja, dat, dat creëerde heel veel angst. En de de anti, uh, anti kernwapenbeweging die krijgt op op dat moment natuurlijk ook veel sterkere vorm. Dus wat, wat een kernoorlog zou kunnen zijn... en waarom dat kosten wat kost vermeden moet worden... dat is echt een belangrijk onderdeel... van het politieke en maatschappelijke debat in die ja. tijd. Maar wat uh, hoe... Dus dat filmmakers... Ja, ja want wat, hoe werd er dan op dit soort films gereageerd in die tijd? Bijvoorbeeld op Threads... Eh, toen dat was uitgezonden op primetime door de BBC? Ja, was was echt een is ontzettend veel kijkers getrokken, was het best, best bekeken uh, programma van, uh, van die avond met afstand. Is twee jaar later opnieuw herhaald. Of net het jaar daarna was dat, in 1985, voor de, uh, toen de uh, kernbommen die op Hiroshima en Nagasaki werden herdacht. Uh, dus het is, en het is, uh, ja, het heeft een gigantische discussie teweeg gebracht. Van, ja, zijn we nu wel op het juiste pad? En het heeft uh, anti-kernwapenbeweging, anti-oorlogsbeweging... een nieuwe energie gegeven. Ja, we hebben hier ook columnist Alexander Munninghoff zitten... die net in zijn column bekende dat hij ook naar die film is toegeweest. Ja. Uh, je liet er net al iets over doorschemeren, maar met wie zat je daar? En kwam iedereen daar dan zwaar depressief en angstig uit? Het was in mijn herinnering een uh, speciale uh, uh, vertoning voor een groep journalisten... Want uh, er was iets rond die film waarvan ik nog steeds denk dat... Uh, aanvankelijk was hij geloof ik niet geschikt uh, geacht... voor uh, uh, verspreiding onder het grote publiek. Omdat hij te angstaanjagend zou zijn. Vooral ook door dat, de confrontatie van het supergewone uh, dagelijkse leven... in een kleine stad. Die dan toch ja. door zo'n atoom... En die zie je ook... Uh, ontploffen. Dus je ziet die, die, die paddenstoel komen. Eigenlijk twee straten verder in dat Sheffield. Dat, is, dat, maakt het, dat brengt het zo raar dichtbij allemaal. Doet dat Doet een belletje rinkelen? Dat die film eventueel niet geschikt zou zijn geacht... voor het grote publiek, Den Forest? wat Alexander zegt? Nou ja, er was al eerder een film in de jaren zestig uh, voor de BBC gemaakt. Die heette The War Game. Uh, en die is toen uh, wel gemaakt, maar uh, niet uitgezonden op dat moment. Omdat hij dus te, ja, te heftig werd ge geacht om, uh, om zo aan het publiek te vertonen. Dat het idee dat uh, ja, wat, wat de realiteit zou zijn van een kernoorlog... dat het volk daar niet mee om zou kunnen gaan... dat, uh, dat leefde toen heel sterk in de politiek en bij de BBC dus als, uh, als overheidsinstituut. En toen is dus besloten van nee, dat, dat gaan we dus niet doen. Dat is een film van 50 minuten ook een prachtige film, uh, is later dus wel vertoond in, uh, als onderdeel van hetzelfde programma in 1985. Uh, maar dat, was, uh, ja, dat werd ook vooraf gegaan door een speciale inleiding om mensen een beetje gerust te stellen, het in te kaderen. Dus ja, zo'n impact kan zo'n dramatisering van zoiets wel, uh, wel echt hebben. Ja, goed, die film uit 66 werd 20 jaar later weer uitgezonden. We zijn nu weer uh, uh, 30 jaar verder. Nu wordt uh, Fred's ja. weer uitgebracht. Uh, uh, is, die weer, is die weer helemaal actueel, denk je? Nee, ja, helaas wel. Ik denk dat... Uh... We leven toch in een bizarre tijd waar je de president van de Verenigde Staten via Twitter zeg maar, nou ja, de oorlog kan verklaren aan een land als uh, Noord-Korea. Uh, of de, door uh, de trade war met China op te spelen, dat allerlei spanningen ineens op te staan. Ja, de, de angst hè, dat dat, het, dat het zomaar zou kunnen gebeuren, die neemt, uh, die neemt uh, denk ik met de week toe. Dus dat idee dat, het, dat er een soort onvoorspelbaarheid is en uh, waarbij uh, ja, dat soort wapens ingezet kunnen worden, dat, uh, dat boezemt angst in. En dat is denk ik heel begrijpelijk, Ik ja. zou me niet verbazen als je opnieuw zeg maar, dit soort films dan maar even van de plank haalt. Ja, DVD en aanrader, ondanks alles wat we er nu over gehoord hebben. Ja, het is een, het is een prachtig stukje televisiegeschiedenis. Het is nog steeds ook een heel nou ja, ontluisterende, beklemmende... en heel, ja, echt wel heel mooi gemaakte film. Uh, ik zou hem zeker aanraden. En The Day After overigens ook. Goed, Dan Hesterforst, dank voor deze toelichting. De film Threads is dus weer op dvd te verkrijgen... via de Amerikaanse distributeur Severin Films. Wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug uh, met een spoor terug over fotografen Maria Austria. Waarbij u ook foto's op de site van Radio 1 kunt zien. Uh, en we hebben het ook over de opschudding die slagerzanger Heino in Duitsland heeft veroorzaakt. Met zijn heimatliederen. Blijf dus luisteren naar OVT. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur. Radio Zo meteen in de perstribune. Gerard van der Wulp is oud-hoofdredacteur van het NOS-journaal, voormalig correspondent in Washington en voormalig directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst. Ik ben altijd journalist geweest en ik heb het allerleukst gevonden om vooraan in de frontlijn te staan en bericht te doen over wat er gebeurt. Jorin Kamors is deze week verkozen tot schaatster van het jaar. Keerde van de spelen uit Pyongyang terug met een gouden pen met een bronzen medaille. En en passant werd ze in China ook nog wereldkampioensprint. In 1356! Olympisch record! Ha, ha, ha, ha. De perstribune, zometeen vanaf 12 uur. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen. Zoals kinderopvang, rijbewijs, AOW, schoolvakanties en huurwoningen.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 Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. Four control Vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving. Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau. De talisman is tijdelijk direct uit voorraad leverbaar. En leasen kan al vanaf 649 euro per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op spekzavers.nl/mythes.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 NPO Radio 1.